Middernacht, het begin van vrijdag 24 juni. Dit is Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Minister De Jager praat met de Nederlandse banken over steun aan Griekenland. Hij wil hen overhalen om hun aflopende Griekse obligaties te verlengen. In Nederland heeft ING de meeste Griekse obligaties. Ook andere eurolanden voeren zulke gesprekken met hun ban banken. Een islamitische basisschool in Amersfoort roept een aantal leerlingen op het matje wegens wangedrag bij een rouwstoet, meldt het tv-programma Uitgesproken EO. De leerlingen juichten hard toen de rouwstoet eergisteren voorbij kwam en staken hun middelvinger op. De school kreeg daarna telefonische bedreigingen. Die komen mogelijk van mensen die het hinderen van de rouwstoet niet waardeerden. De politie houdt de omgeving in de gaten. Geert Wilders zegt dat hij na zijn vrijspraak weer wat meer vertrouwen heeft gekregen in de manier waarop in Nederland wordt rechtgesproken. Volgens de rechter is hij niet schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims. Niet alleen politici, alle Nederlanders moeten vrij uit kunnen zeggen wat ze willen, ook al vinden anderen dat beledigend, zei Wilders. Bij vier bomaanslagen in Bagdad zijn zeker vier, 40 mensen omgekomen. Er zijn tientallen gewonden. Drie bommen gingen kort na elkaar af in een Sjaïdische wijk, onder meer bij een moskee en op een markt. Korte tijd later ontplofte elders in de stad een autobom bij een politiepost. De autoriteiten denken dat Al-Qaeda achter de aanslagen in Bagdad zit. In Den Haag heeft de politie invallen gedaan in tien cafés vanwege overlast in de buurt. Een aantal mensen is gearresteerd. De politie controleerde op fraude, criminele activiteiten en of de cafés een geldige vergunning hebben. Criminele jongeren zouden de cafés aan de zuidkant van het Haagse centrum gebruiken als uitvalsbasis voor hun activiteiten. Het weer vannacht vooral langs de kust buien, overdag buien in het hele land, in de middag in het westen ook wat zon. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. A4 Amsterdam richting Delft tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwouder Rijn Dijk staat twee kilometer en het komt door wegwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. Je hebt van die boeken die iedereen wel kent... maar die door vrij weinig mensen echt gelezen zijn. Misschien omdat ze nogal dik zijn of lastig om te lezen. Of allebei. Ik denk dat dat geldt, zeker dat dikke, voor Don Quixote. Oftewel de vernuftige edelman Don Quixote van La Mancha. Ik praat vannacht met iemand die een hele studie heeft gemaakt van Don Quixote. Die het boek zelfs in het Spaans gelezen heeft... en daar helemaal door gegrepen is. De gast in Kaasluna is professor Dr. Egbert eh, Dommering. Hoogleraar, informatierecht en advocaat en ook nog kenner dus van de vernuftige edelman Don Quixote van La Mancha... geschreven door Miguel de Cervantes. En uh, even kort geschiedenislesje, die leefde van 1547 tot 1616... en die schreef zijn meesterwerk in twee delen in 1605 en 1615. Meneer Dommering, hartelijk welkom in Casa Luna. Ja, goedenavond. U bent uh, hoogleraar informatierecht, daarom kan ik er eigenlijk niet aan voorbij vandaag uh, het grote nieuws... Geert Wilders is vrijgesproken. U heeft daar in een interview met Elsevier al iets over gezegd. Over de zaak Wilders. Dus ik wil toch even aan u voorleggen. Um, ja, er is gezegd dat hij... Uh, of hij is helemaal uh, vrijgesproken van uh, groepsbelediging... en het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims, Marokkanen... en niet-westerse allochtonen. Is dat terecht in uw ogen? Nou, de rechtbank heeft wel heel erg uh, veel ruimte gegeven... aan vrijheid van meningsuiting. En dat is een groot goed maar toch iets uh, te weinig gedaan aan tolerantie en gelijkheid. En uh, bij sommige uitspraken, denk ik, die zijn toch te ver... en die zetten echt aan tot haat en uh, zetten moslims weg in Nederland... En daar gaat de rechtbank nogal makkelijk aan voorbij. Uh, dus u denkt wel dat er strafbare feiten gepleegd zijn? Nou ja, strafbare feiten. In ieder geval vind ik dat het te ver is gegaan. En, en zeker in landen als België en Frankrijk... zou hij voor bepaalde uitspraken uh, uh, zijn veroordeeld. Ja. Uh, um, ja. voor, nou welke, ja. voor welke bijvoorbeeld? Nou, onder andere islamieten uh, die zich hier voortplanten... Uh, en dat soort uh, zaken waarmee het toch beeld wordt geschetst van uh, we, uh, we, we, we, we worden bedreigd door een soort uh, overmacht... van uh, vreemde uh, bacteriën die we moeten verwijderen. En dat is toch iets anders dan kritiek op de islam. Ja, uh, Laat even luisteren naar de reactie van Geert Wilders zelf vandaag. Het was soms ook de bedoeling om uh, grof en denigrerend te zijn. Dus dat is helemaal niet erg. Het uh, belangrijkste is dat het niet strafbaar is... En uh, ik iets heb gezegd uh, waarvoor, uh, nou ja, waarvoor geen strafbare feiten zijn gepleegd. En dat is het allerbelangrijkste wat telt. De vrijheid van meningsuiting. Uh, dat kan soms grof zijn. Uh, dat kan soms zijn wat mensen niet willen horen. Dat komt mij ook dagelijks voor uh, wat mensen over mij zeggen. Uh, dat moet uh, kunnen. Um, um, dat kan nu gelukkig ook. En uh, ja, daarvoor ben je niet strafbaar. En dat is winst, nogmaals, voor de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Ja, Meneer uh, Hij was bewust grof en denigerend. Ja, maar het gaat natuurlijk veel verder. Het gaat niet alleen, naar mijn mening, niet alleen over discussie over een godsdienst die hem niet bevalt, maar toch ook om mensen die uh, die godsdienst uh, op een hele simpele manier aanhangen, uh, verdacht te maken. Overigens een zeer actueel thema in, uh, in, in, in, de, in de Don Quixote zo noem ik hem nou maar, in deel 2, de daar dus, dus kom ik straks over... dat het natuurlijk heel erg ook met het Moorse Spanje te maken heeft. Daar staat een zeer aangrijpende beschrijving in... over de uitzetting van de Mooren, zoals ze toen heette in, in, in, in Spanje. Zo ja. in 1613 of zo speelde zich dat af. En ja, als je dat leest, dan denk je... Ja, als vreemdeling ben je er niet goed aan toe... En moet je misschien als een uh, beschaafde samenleving toch opkomen... voor mensen die, uh, die, die onderliggen of uh, die, die, die, die niet die positie hebben... die wij als uh, Nederlanders in... Ja. in uh, in de samenleving hebben. Dus Ik zou, vind zou dat dat aspect wel heel erg uh, onder, uh, weggeschoven is in de, in de uitspraak van de rechtbank. En zou dat gekomen door de hele loop van het proces? Door de wrakingen die er geweest zijn? door de nou, het, komt, het komt natuurlijk ook door het feit dat uh, slachtoffers eigenlijk geen positie hebben in het proces. Anders dan in Frankrijk. Die mogen eigenlijk niet meediscussiëren. Het komt door het, het zijn feit toch dat. Er wel allerlei advocaten geweest van de slachtoffers. Ja, maar uiteindelijk mogen ze niet inhoudelijk meediscussiëren. En als je naar het vonnis kijkt, dan zie je ook dat er uh, eigenlijk helemaal geen aandacht aan die argumenten wordt besteed. En uh, het komt ook door het feit dat het OM toch wel heel sterk politiek is aangestuurd om vrijspraak te vragen. Dus. Ja, dan krijg je niet echt een discussie op tegenspraak. Nee, nee. Uh, overwinning voor de of vrijheid. Of een beslissing op tegenspraak, ja. ja het is een overwinning uh, voor de vrijheid van meningsuiting in ons land. Um... Dat zegt Wilders, ja. ja. Maar er zijn ook veel hoor. andere politici. We hadden, al, we hadden al vrijheid van meningsuiting. Daar hoeven we niet zo bezorgd over te zijn. <laughs> maar het is opvallend dat eigenlijk van links tot rechts alle, alle uh, concurrenten of uh, nee, de uh, andere politici het ook met hem eens zijn. He? Die allemaal blij waren Ja, we... maar die hebben er allemaal belang bij om dat te zeggen. Ja. Terwijl die vrijheid van meningsuiting, die hebben we wel. We hoeven niet zo bezorgd over te zijn. Ja. Waar we bezorgd over moeten zijn is tolerantie en gelijkheid. En, en bent u blij dat Geert Wilders weer wat meer vertrouwen in de, in de rechters heeft gekregen in ons land? Nou, hij heeft vertrouwen in de rechters als hij gelijk krijgt. En als hij niet gelijk krijgt, dan zijn de rechters fout. Zo simpel zit het in elkaar. Ja, Nou, ik denk dat dat voor veel mensen geldt trouwens. Maar in dit geval was dat ook opvallend. En eh, dan nog even de vraag, wat heeft deze zaak ons land nou opgeleverd? Nou, niet veel. Want uh, uh, het, zou, het zou interessant zijn geweest als het OM een betere positie had gekozen. En echt de vragen die spelen van hoe, hoe ver kan een politicus gaan... en uh, hoe ver, wat is vrijheid van meningsuiting... en waar, waar hebben we met gelijkheid te maken echt had afgezet... Uh, zodat daar een, een goede uitspraak over zou zijn gekomen... en een behoorlijk debat. Maar dat is er nu niet geweest. Dus, dus we hebben al met al alleen maar een soort... Uh, ja, een soort circus gehad met al dat gevraagd. Met veel verliezers. Met, met eigenlijk verliezers van iedereen. Dus we zijn er helemaal niet wijzer van geworden. Ja. En als winnaar, Geert Wilders. Top. Ik weet niet of hij een winnaar is. Waarom zou hij een winnaar zijn? Hij, hij, hij is vrijgesproken, maar daar hoef je nog niet een winnaar van te zijn. Nou ja, hij heeft zijn zin gekregen, toch? Ja, politiek misschien. Uh, uh, misschien, uh, ja, ik weet niet, als, als, als, het, als het voor hem duidelijk is geworden dat er een grens is. Hij is wel in het loop van het proces steeds meer gaan zeggen... dat hij het alleen maar over de islam had en niet over de moslims. Dus dat zal hem ook wel zijn ingefluisterd door zijn advocaat. Uh, dus uh, dus als, misschien heeft het in die zin een grens gesteld, maar... Nee, uiteindelijk zijn er geen winnaars in dit proces. Goed, laten we dat uh, voor wat het is verder gaan we het hebben over Don Shot. Uh, Ten gast in Kazeluna, ik zei het net al, Egbert Dommering. En uh, ja, die heeft een hele studie gemaakt van Don Shot. Daar gaan we het over hebben. Ik zeg even dat uh, mensen die uh, dat interessant vinden ook nog even naar onze website kunnen kijken. casaluna.ncv.nl. En als u dat morgenochtend doet, dan kunt u dit gesprek direct podcasten. Dus dan kunt u het nog een keer beluisteren. Uh, eerst maar eens even naar het antwoordapparaat. Gisteren ingesproken door Frank Dumosch. Er is één nieuw bericht. Klaas, Frank, hier Bij jou is de gast uh, Egbert Dommering. Advocaat en hoogleraar informatierecht aan de UVA. Maar ook een Don Quixote kennen. Don Quichot, zeggen wij, maar hij zegt van Don Quixote. Dat is in zijn ogen het grootste misverstand dat er bestaat over Don Quichot. Ik ben heel benieuwd. Mooi gesprek. Dag. Ja, wat is volgens u het grootste misverstand dat over dat boek. Nou, het het grootste misverstand is dat... Uh, althans in Nederland... dat dat een, uh, alleen maar een uh, parodie is op een ridderroman. Dat is het natuurlijk ook. En dat het verder een boek is, een soort kinderboek. Terwijl het voor Spanjaarden en in Spaanse cultuur... een, een heel belangrijk boek is. Uh, ja, als ik er iets over mag zeggen... het is een boek wat eigenlijk uh, uh, ja, twee, twee snijpunten heeft. En aan de ene kant geeft het aan... Het, het oude Spanje tegen het nieuwe Spanje, het, het, het, het, zeg maar het Spanje van de katholieke koningen. Het speelt zich ergens af eh, begin, eh, ja, in, de, in de, begin 16e eeuw. Uh, of of ja, eind 16e eeuw. Uh, en daarin, Don Quixote kiest voor het verleden. Voor het, zeg maar het ridderverleden tegenover de bureaucratische macht van de nieuwe koningen. Dat is het ene element. Hij is dus. Hij, hij, hij, hij, kiest, hij identificeert het met zijn verleden... maar tegelijkertijd kiest die stelling tegen die nieuwe absolute macht. En aan de andere kant is het het boek wat aangeeft... Het, het, het snijpunt van het christelijke Spanje en het Moorse Spanje. Ik bedoel de Mooren, zoals ze heten. Dus eerst waren het Arabieren uit het Midden-Oosten... en later uh, Berbers uit uh, Noord-Afrika... Uh, die, die hebben natuurlijk een enorme invloed gehad op die, die Spaanse cultuur... en die hebben zich daar gevestigd... en, en die, die zijn uh, uh, in, in dat land aanwezig geweest. En, en, en dat element zit ook heel sterk in het boek. Uh, Cervantes, de schrijver van het boek... Uh, uh, heeft gediend als, als soldaat op de, op de uh, Spaanse vloot... die tegen de Turken heeft gevochten in, in Lepanto in 1572. En uh, nou, dat, daar is hij vervolgens uh, is hij, is hij, is hij gegijzeld door de Algerijnen. En dat hele verhaal zit in een van... Want het is een boek met heel veel subverhalen... en het zit in een van die verhalen in dat boek... Uh, het zit ook in dat, zoals ik al zei... in dat verhaal van die uitocht van de Moeren. Maar het zit ook in, het, in, in, in de constructie van het boek... dat het boek eigenlijk wordt verteld door een Arabische historicus. Uh, en... Die wordt ook genoemd? Ja, uh, het, het, het boek zit zo in elkaar dat je, je begint met het verhaal. Don Quixote en Sansu Pancho die gaan erop uit... Uh, dan hebben ze eigenlijk vrij snel dat, dat, dat gevecht met de windmolens. Ja, wat misschien wel de... goed om even te vertellen, want uh, het is een edelman. Hè? Die, hij, hij heet... Hoe heet hij ook alweer? Uh, Kich, Kich, nou, ik heb even... Hij heet eigenlijk... Hij, hij, in het begin van het boek... Alonso vindt... Kegano. Ja, hij, hij, hij, hij, in het begin van het boek vindt hij zichzelf literair uit. Want hij is dus helemaal bezig met die ridderromans. En hij, hij, hij vindt zichzelf uit... Uh, uh, want hij heet eigenlijk Kigano. En Kigano, dat is eigenlijk... Een, of het is eigenlijk Kixano. Dat is een, een samensmelting uh, van, van meneer Kaas en meneer Kaak. En in het, heel, het hele boek komt hij ook. Komt dat element ook weer terug? Want kaas staat voor de gesmolten brein en de waanzin van ja. Donk Grote. En de kaak is, als hij af en toe een aframmeling krijgt, dan blijft er niet veel meer van hem over. Maar ja, hij dus vindt de... zichzelf uit. En zo komt hij dan ook aan dat paard. Dat, dat heet Rossi. Dat heet eigenlijk. Dat is gewoon een knol, Rossio. Maar dat wordt Rossinante. En een en, en van de boerenmeid in de. In, in de buurt, dat wordt Dulcinea. Dus hij, hij tilt zichzelf naar de fictie. Ja, en dat komt omdat hij uh, al die ridderromans altijd gelezen heeft. Hij doet niks anders dan de hele dag maar ridderromans uh, ja. lezen... en uiteindelijk denkt hij, ik word zelf ridder. Ja, precies. Dodende ridder. Ik word zelf... Zo'n jonkvrouwe, dat is dan uh, Dulcinea. Ja. ja. En daar gaat hij dan voorop pad. Ja. Samen met Sancho Panza. Ja, en Sancho is dus eigenlijk de realiteit. Want Sancho blijft gewoon die die is... Hij, hij wordt ook in het boek De Oude Christen genoemd en Sancho staat voor het oude Spanje. Hij drukt zich ook uit in eigenlijk alleen maar in spreekwoorden. Uh, en uh, hij, hij blijft ook gewoon op zijn, op zijn grauwtje, zoals het in het Nederlands vertaald is, rijden. Dus de ezel. Dus er wordt verder geen fictie aan hem toegevoegd. Nee. Terwijl bij, bij, bij, bij Don Quixote dat wel zo is. Ja. Uh, en ja, hij, hij is een ridderroman. Hij, hij, uh, hij is een ridder. En hij, uh, of dat vindt hij van zichzelf. En hij trekt er dus op uit... Um. En dan heeft hij dus een aantal mensen om zich heen... de barbier en de pastoor... die proberen hem daarvan te weerhouden. Ja, die denken, kom maar veilig thuis in je eigen huis. En, en die proberen hem eigen eigen eigenlijk voortdurend houden. terug te krijgen in het hok. Dat is een thema in het hele boek. Ja, maar even, want u had het over uh, nou ja, al die, of die twee snijpunten. Hè? Ja. Het moderne en het oude Spanje... en het, uh, het moorse en het uh, christelijke Spanje. Ja. Uh, het gaat ook over schijn en werkelijkheid. En het gaat over idealisme. Ja. Ja, dat gaat het zeker. Uh, uh, daar wil ik iets over vertellen. Maar ik wil ook nog iets vertellen over de vertelstructuur van het verhaal. Ja, maar daar, laten, we dat, laten we het even een beetje oh. eenvoudig proberen te houden. Okay. Want, want mensen die het boek niet gelezen hebben, moeten het ook nog kunnen volgen. En het lijkt mij toch goed om, om, om wat simpeler te beginnen. Want uh, Don Quixote, uh, die gaat op pad. Yeah. En die man heeft het beste voor met de wereld. Hij heeft het beste voor. Hij projecteert zijn idealen op de wereld... Uh, uh, uh, die wereld die eigenlijk hem teleurstelt. Hij, hij is dus in die zin... in het eerste deel van het boek uh, projecteert hij zijn idealen. Uh, uh, en, nou, en dan gaat hij er twee keer op uit... en dan wordt hij weer in zijn hok teruggebracht. In het tweede deel van het boek, wat dus tien jaar later is geschreven... Uh, is eigenlijk de hele wereld om hem heen in een soort theater veranderd. Eigenlijk zijn alle mensen zich naar hem gaan gedragen... Ja, en dan is hij de normale... Hij wordt steeds normaler in het tweede deel. Ja. Uh, uh, uh, en iedereen om zich heen is eigenlijk gek. Uh, in het tweede deel is hij ook een beroemde personage... omdat alle mensen in het tweede deel het eerste deel gelezen hebben. Ja. Uh, en uh, en die, die, die, die verzinnen dus alsmaar toneelstukken om hem heen... Uh, met het hoogtepunt van... Uh, uh, de, de, de hertog en de hertogin, dat zijn natuurlijk ten opzichte van hem... enorme, verheven personages... die hun die zeg maar hele hofhouding in dienst stellen... van het alsmaar opvoeren van toneelstukjes... Die om, om eigenlijk alles wat er in het eerste deel gebeurd is... nog een keer te laten gebeuren. En, en in, in dat uh, verband krijgt dus ook... Uiteindelijk Sancho Pancha. Die dus denkt dat hij er beter van zou worden. Ja, heeft. want die gaat, die gaat mee met Don Quixote. Omdat hem een eiland beloofd wordt waar hij gouverneur van wordt. Ja, hij gaat mee omdat hij denkt dat hij er beter van wordt. En uh, hij zeurt ook alsmaar over betaling. En eten. En eten. Hij zeurt alsmaar over de betaling. En die krijgt hij maar niet. En dan zegt uh, Don Quixote... Luister... Sancho... Uh, als je... Uh, als je met mij meegaat, uiteindelijk word je door mij beloond... in een grote verovering met een eiland. Ja. En dan in het tweede deel, dat weten dus die hertoginnen... die, hertoginnen, die vinden dat dolkomisch. Dus die, die spelen dat hele spel na om hem heen. Ja. En die, uh, die, die, geven, die, die komen dan ook uiteindelijk uit op een eiland... wat ze ook hebben georganiseerd op hun landgoed. Ja. En daar wordt Sancho de... Gouverneur van wat hij overigens helemaal niet zo slecht nee, doet. Dat pakt hij best goed aan. Ja, dat pakt hij best goed aan. La, laten we nog even een paar stappen terug gaan. Want uh, we kennen Sancho of uh, de Don Quijote van zijn strijd tegen de windmolens. Daar is, ja, het dat is helemaal in het begin. Daar he? is hij het bekendst mee geworden. Hè? Dat, ja. dat, dat is het beeld dat blijft hangen. Maar wat voor avonturen maakt hij nou nog meer mee? Kunt u een paar voorbeelden noemen zodat we een beetje een beeld krijgen van wat er in dat boek beschreven wordt? Ja, uh, hij maakt natuurlijk allerlei avonturen mee. Maar een van de, de, de, de, de kernavonturen. Die, uh, die ook veel te maken heeft met het, het, het spel van schijn en werkelijkheid... is de verovering van de helm van Mambrino. Ja. Uh, en de helm van Mambrino is... Uh, dat is de helm die je nodig hebt als je... Uh, dan nou ja, dat is een betoverde helm en dan ben je onoverwinnelijk. Uh, en... Uh, nou ja, dat... Hij, hij, hij, hij, reist, hij trekt er weer op uit. En hij is, dus, ze, ze rijden samen. Dat is, dan hebben we de windmolens al gehad. Dan, dan rijden ze door het landschap in die verzengende hitte van La Mancha. En dan zien ze ineens een man met een koperen helm op zijn hoofd. En dan zegt uh, Don Quixote tegen Sancho... Dit is de helm van Manbrino, die moeten we gaan veroveren. Ja. Uh, in werkelijkheid is dat een barbier die uh, die zowel barbier is als chirurgijn dus hij doet zowel uh, uh, haren en tanden ja hij, nee hij doet zowel uh, hij, hij, hij gebruikt dus de, de, het scheerbekken dus voor het scheren maar ook voor adellatingen oh, ja. en hij, hij werkt in twee uh, locaties uh, en ze zien die man heen en weer rijden. Het heeft net geregend. En die man, tegen de regen zet hij dat scheerbekken op zijn hoofd. En dat blikkert in dat verzengende licht... En, als zeg, en, en dat heeft dus uh, ja, het effect bij, bij Don Quixote... Ja, dat, dat is dus de betoverde helm. Maar het mooie ervan eigenlijk is wat, wat Cervantes daar doet... is dat hij eigenlijk al aangeeft dat zo'n scheerbekken heel veel verschillende dingen kan betekenen. Het kan dus zowel zijn voor adellatingen, maar als ook voor scheren. Dus er zit al een, ja. een dubbelzinnigheid in de werkelijkheid... en daar voegt uh, Don Quixote de fantasie toe van dat is een betoverde helm die daarin in, in, in het zonlicht schittert ja. en die gaan ze veroveren en nou die arme barbier die wordt dus beroofd. en uh, Sancho Panza nee, het Sancho Panza die pakt alles uh, onder andere ook uh, nog omdat hij altijd met eten bezig is ook nog de kaarsjes ja. En die, die, die bewaart hij in die helm. En later zet dus donkje grote die helm, die, ja. die, die, die, die, dat scheerbek op zijn hoofd. En al die gesmolten kaasjes. Dan krijg je dus dat beeld van de gesmolten kaas. Van de, van de, van de, van de, van de waanzinnige, van de gesmolten hersenen. Ja. Uh, en dat... Uh, uh, ja, dat idee is eigenlijk heel modern. Want... Dus Duchamp is later nog eens... Uh, Duchamp, hè? dus, dus uh, onze 20e eeuwse kunstenaar... Die, uh, zeg maar, die dat urinoir heeft te uh, uh, toog als kunst. Hè? Ja. Die heeft eigenlijk op, in een interview wel eens gezegd... dat hij Don Quixote had gelezen. En dat dit eigenlijk de helm van Mambrino was. Namelijk dat kunst eigenlijk niet veel anders is... dan een ander idee aan iets toevoegen. Ja. De, hè? Ja. En dat is dus eigenlijk wat Don doet. Die geeft een ander concept aan wat de werkelijkheid is. Ja, en dat doet hij voortdurend. Want ja. uh, nou ja, we hebben de, de windmolens al genoemd. Hè. Daarvan dacht hij dat het reuzen was die die moest aanvallen. Ja. Hij heeft nog tegen andere molens gevochten. Hij heeft uh, uh, een, scha een schaapskudde uh, ja. Heeft hij aangevallen en ja. heel veel schapen vermoord... omdat hij ook dacht dat het een leger was. Ja. Ja, zo kun je eindeloos doorgaan. Hij heeft poppen onthoofd. Uh, en steeds maar weer <laughs> omdat hij dacht dat nou, hij dat Het de, de, de poppen onthoofd, dat moet ik even nog, nog een keer benadrukken. In het eerste deel gaat het allemaal over de idealistische projecties... van Don Quixote op de werkelijkheid. Hij ziet andere dingen in de werkelijkheid dan mensen ja. om hem heen. In het tweede deel wordt er dus alsmaar... Dat theater om hem heen georganiseerd. En het, het tweede deel staat eigenlijk continu in, in het teken van theater. Want wat u nou zei over die, die poppen, dat is de beroemde scène van uh, de poppenkast van uh, Major Pedro. En daar, dat is dus theater, ja. wat daar gespeeld wordt. En daar verliest uh, Don Quixote eigenlijk het, het, het werkelijk. Het idee van werkelijkheid. En hij denkt dus wat daar gespeeld wordt in het theater, dat het echt is. Ja. Uh, ik, ik heb een kleine passage die ik misschien kan voorlezen... hoe zeer uh, dat idee van theater een rol speelt uh, in, het, in het tweede deel. Want dan moet ik wel even... Uh, ja, uh, zal ik dat... Uh? Ja, gaat u gaan. Uh, dan zegt dus Don Quixote. Don Grote is dus de leraar hè, van Sans die, die geeft hem dus les lessen. Die vertelt hoe het in de wereld in elkaar zit. En dan zegt hij, uh, dan, dan zegt hij dat eigenlijk de hele wereld een toneelstuk is, uh, en dat iedereen daar een rol in speelt. De een speelt voor pooien, de ander voor bedriegen. Die is koopman, die soldaat. Weer een ander, de slimme zot. En nog weer iemand anders, de zotte minnaar. Maar als het stuk uit is en zij ontdoen zich van hun toneelkleren... zijn alle spelers gelijk. Dat heb ik wel eens gezien, ja, zegt antwoord Sancho. Wel nu, zei Don Quixote: hetzelfde gebeurt in een toneelstuk en de handel en wandel op deze wereld... waarin sommigen voor keizer spelen, eh, anderen voor paus... kortom, alle rollen die in een stuk kunnen voorkomen... maar kom je, kom je aan het einde, dus wanneer het leven ophoudt... dan ontneemt de dood iedereen de kleren die hen daarvoor onderscheiden... en liggen ze als gelijken in hun graf. Een kranige vergelijking, zei Sancho... Zij het niet zo nieuw dat ik haar niet al vele en verschillende malen heb gehoord. Net, net, als, die van de schaakspel, net, net als die van het schaakspel waarin ieder stuk, zolang als het spel duurt, zijn eigen taak heeft, maar als het spel is afgelopen, worden alle stukken door elkaar gegooid, bijeengeveegd en geschud en belanden met elkaar in een zak, wat zoiets is als levend begraven zijn. En dan zegt Don God, je wordt met de dag minder onnozel en meer bij de Pinker Sancho. Want inmiddels is Sancho, die speelt zich af in het de tweede deel, is hij natuurlijk al behoorlijk opgevoed geraakt. Ja. Maar dit, dat, dit is dus het thema van het tweede deel. Maar het thema van schijn en werkelijkheid zit dus ook heel sterk in het eerste deel. Waar, waarom spreekt dit boek u zo aan? Want u heeft daar in Spanje onderzoek naar gedaan. U heeft het in het Spaans gelezen, u heeft er van alles omheen gelezen. Waarom al die moeite? Nou, om, om, omdat dit natuurlijk toch een kernthema is in het leven, schijn en werkelijkheid. Ook in uw leven? Ja, ik denk in ieders leven. Het uh, uh, uh, is een. Ja, uh, yeah, het is, is, is echt een, een soort eeuwig thema in de filosofie. Het is een eeuwig thema in. Ja, ook in mijn vak, de, de, het recht. Echt, ja. ja. Maar hoezo dan, schijn in werkelijkheid? Dat gaat toch over de werkelijkheid? Ja, maar de werkelijkheid doet zich in zoveel schijnvormen aan je voor. En je moet iedere keer maar zien uit te vinden uh, wat, wat nou de echte werkelijkheid is. En iedereen projecteert toch voortdurend ideaalbeelden in die werkelijkheid. En ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat vind ik eigenlijk een eeuwig thema van het leven. Want dat, ik wel zeggen. Want heeft u, denkt u in uw leven vaak aan dat boek, als er iets gebeurt? Of als u in uw werk uh, weer een nieuwe zaak tegenkomt? Wordt nou, dat zo, zo, zo, zo, zo waanzinnig als zo God, ben ik ook weer niet. Maar, nee, kan de, de, toch Er zijn natuurlijk toch wel heel veel uh, thema's. Maar bijvoorbeeld, om, om even aan te geven... ook uh, hoe, hoe dit boek met, uh, ook geconstrueerd is als schijn en werkelijkheid. Want uh, het verhaal begint. Het wordt verteld. En op een zeker moment houdt het verhaal op. En uh, dan... Dan zegt de schrijver, ja, ik heb geen tekst meer. Uh, en het volgende hoofdstuk is dat de schrijver... op een boekenmarkt in Toledo loopt... en daar een manuscript vindt... in een soort verbasterd Spaans-Arabisch. Ja. En dat laat vertalen. En dat is eigenlijk de tekst van het verhaal. Van, ja, ja. Uh, maar, maar ik wil toch even bij u en maar om even aan te geven waar ik dan soms aan Don Quixote denk, Dan denk ik ja, maar dat is het. Dat is toch de constructie van, van de Max Havelaar. Dat is toch het pak van Sjaalman. Ja. Uh, uh, maar dat is voor mij geen antwoord waarom u het zo fascinerend vindt en waarom u daar nou, altijd in vindt. Vind, ja, dat komt misschien ook wel door het vak wat ik beoefend heb, maar, of, of, of beoefen. Dat, dat ik voortdurend met schijn en werkelijkheid te maken heb. Maar moet u ook vaak lachen als u het boek leest? En, uh, ja, ik het, moet, het... ik, ik moet dus ook, ook, ook eigenlijk wel voortdurend uh, in mijn beroepsbezigheden lachen. Ja. <laughs> ik, ik zie namelijk voortdurend mensen uh, uh, uh, ja, schijnbeelden voorstellen... Ja. Zeker als je advocaat bent. Dan heb je, eigenlijk, dan, dan heb je eigenlijk een hoge selectie van dit soort mensen om je heen. Komt je, hebt veel heel, die... je hebt eigenlijk als advocaat veel met Donkie te maken. Ja, en zijn er veel mensen die nog gekker zijn dan hij? Uh, dan wie? Dan Donkie Nou ja, iedereen. Ik bedoel, God is ook niet zo gek. Hij heeft idealen. Ja, uh, ah, hij ziet de wereld wel op een aparte manier. Ja, maar het is een idealist en hij krijgt geen gelijk. En misschien kunnen we daar straks nog even over hebben... hoe, hoe hij uiteindelijk gefrustreerd wordt. Uh, maar hij, uh, uh, ja, hij, zo, zo, zo onverstandig is hij niet. Want kijk eens, uh, soms ziet hij de dingen zeer helder in de werkelijkheid. En zeker in zijn dialoog met Sancho Pancha... is hij uitermate verstandig. Hm. Dat, is, dat is het mooiste deel van het boek... Nou ja, ja als, als advocaat heb je eigenlijk voortdurend met uh, mensen te maken... Die, die in hun idealen zijn gefrustreerd en, en daarin vastlopen. Dus in, in die zin is het eigenlijk dagelijks kost. Ja. Ik, u had het net over de tijdgeest waar u nog even naartoe wilde... Ja. maar dat vind ik misschien wel, wel goed om even in te leiden met muziek die u heeft meegenomen. Want, ja. want, want die ja. gaat daar eigenlijk over. Ja, dat is muziek. Die is door Jordi Savall, de grote, de grote meester die al die oude Spaanse muziek heeft uh, ge, ge, ge, gereconstrueerd en opnieuw heeft uitgevoerd. En dit is een, een, een, een stukje uh, uit, uit zijn grote, donkey, grote reconstructie. En waarom zegt dit iets over die tijdgeest? Of wat? Nou, we moeten maar de muziek horen. Het... het, het, het, het het zegt ook iets van hoe het nog tegen de middeleeuwen en op de rand van de middeleeuwen, moderne tijd en de Moorse muziek zit. Dit zit er allemaal in. Maar dan moet u, als u dat wilt weten, moet u dat ook aan een muzikoloog vragen. Gaan wij gewoon maar het is wel een mooi stukje muziek. Mariero, soy de amor. Y en su De esperanza ouders hebben Ik stel me zo voor dat je dit s'avonds beluistert, alle lichten uitdoet... en dan luistert het naar Jordi Saval Ja. Prachtig. Prachtig, hè? Die man kan zingen. is niet makkelijk zo. Nou, hij zingt niet, maar hij, heeft, hij is de man die al die muziek heeft uh, ja, weer tot leven heeft gebracht. Ja. Dat is, uh, weet dan, u wie het zingt eigenlijk? Dat weet ik niet. Het is een, een, een, ja, het zijn, hij werkt met eerste klas uh, uh, solisten. Ja, Goed, uh, te gast in Kazeloenen, Egbert Dommering. Uh, hoogleraar informatierecht, advocaat. Maar vooral hier vanavond, omdat hij kenner is van de vernuftige edelman Don Quixote van La Mancha. Die als dolende ridder door het leven gaat, samen met uh, uh, Sancho Panza. Uh, en, en u wilde nog iets zeggen over die tijdgeest. Hè? De, de, de periode waarin dat boek geschreven is, dus zeg maar begin 17e eeuw. Het de eerste deel in 1605, tweede deel in 1615. Waarom is die tijdgeest... Uh, ja, dat waren die snijpunten waar u het net over had natuurlijk. Nou ja, de, in, in, het, in het verhaal zit uh, heel sterk ook de, de, de autobiografie van Cervantes. Cervantes was dus uh, soldaat op uh, de Spaanse vloot. Die heeft uh, gevochten tegen de, de Turken. Dat was eigenlijk de geallieerde vloot. Um, uh, en uh, in, in Lepanto... In 1572 en daar zijn de Turken verslagen. Er is nog een uh, in, in, in, in het Dogepaleis Paleis in Venetië een enorm schilderij in een van die grote zaden te zien. Van de slag van Lepanto Want de Venetianen speelden daar een grote rol in. Hè? Ja. Venetianen die, die financieren al die oorlogen in de Middellandse Zee en die leverden schepen. En hij is daar, uh, was daar ook uh, soldaten op uh, of, of officier. Is daar verwond geraakt. en is in op de terugweg naar Spanje. krijgsgevangen genomen. Uh, in Algiers. En, en dat hele verhaal zit uh, op allerlei manieren. ook in, in de Don Quixote. Het, het, het begint er al mee dat. Uh, uh, Don Quixote als een van zijn eerste helderdalen. Galeis, uh, galeislaven bevrijdt. Hij was natuurlijk een galeislaaf van de Algerij. En verder, in, in een van de talloze subverhalen die in dat boek zitten, van die mensen die komen elkaar alsmaar in herbergen tegen, en beginnen elkaar dan weer verhalen te vertellen. Dat maakt het boek soms ook een beetje vermoeiend. Maar ja. uh, het, het, een van de grote verhalen in het boek is de gevangene of de, de gegijzelde El Cautivo. En dat is het verhaal van zijn vangenschap in Algerije. Dat, dat hele verhaal wordt daar verteld. En zoals ik al zei, nou ja, andere aspecten van die uittocht van de moeren... dat de later dat komt in het tweede deel voor. Uh, dus ja, dat, dat is zeer sterk in het boek aanwezig. Ja. Um, maar ik zou nog iets willen vertellen over uh, de schijnende werkelijkheid. Want kijk... Don Quixote, een van zijn elementen is, hij doet het allemaal voor die gefantaseerde schone. Uh, wat in werkelijkheid dus een boerin is uit zijn omgeving. Dolcinea. Die, ja, Dolcinea. Die hij dus een fantasienaam heeft gegeven. Uh, en die hij uh, uh, die die nooit heeft gezien. Als hij dus op, als hij met, met Sancho Panza op, op, op pad is, dan zegt hij op een zeker moment dan is hij bij de Cheryl Morena en dan zegt hij... ja, een dolende ridder moet nu uh, penitentie ondergaan. En zo trekt hij zich terug in de bergen. En in de bergen uh, uh, dicteert hij zijn beroemde brief van Dolcinea aan Sancho Panja. Dat is een zeer absurde scène, want hij schrijft die brief op in zijn uh, notitieboekje... In De Spaanse literatuur als je in de Spaanse literatuur een notitieboekje. tegenkomt... dan is het donkergroot. Dat is een heel beroemd thema. Dus hij schrijft het. Hè, hoe niet... bedoelt u dat? Nou ja, hij schrijft die brief op in zijn notitieboekje. Wat ja. hij bij zichzelf heeft. En Sancho Pancha is een is, is een is een analfabeet. Ja. Dus, dus dat er, dat er ja. enige communicatie over die brief plaatsvindt, nee. Maar toch. Uh, gaat Sancho Panza die brief zogenaamd bezorgen. En dan komt hij terug en hij zegt hij, ja, ik heb hem bezorgd. En in het tweede deel gebeurt het dan dat ze in Tobosa komen. En dat, uh, uh, ja, dat Don Quixote toch, toch verwacht... dat hij dan Dulcinea zal gaan ontmoeten... die zijn brief heeft ontvangen volgens Sancho Pancha. En dat, is een, dat is een heel interessante scène. Want het uh, is eigenlijk ook de eerste zoals het heet in de literatuur, monoloog interieur. Want Sancho Pancha, die denkt van, hoe lul ik mij hier uit? Want die ja. heeft hem dus iets voorgeschilderd. Op. Ja, maar die zegt ook dat hij dat haar gezocht heeft. Dat hij haar die uh, brief heeft uh, ja. afgeleverd. En heeft uiteindelijk uh, op straat, komt hij een paar boerinnen tegen. Ja. En, en daarvan zei hij... Uh, nou, nou, dan, dan, zegt, dan zegt hij dus, dan komt er dus ze komen er midden in de nacht of, of in de vroege ochtend aan... met huilende honden. En ik weet niet, dat, het ziet er allemaal heel berg zo uit. En dan zegt hij, uh, dan, dan ineens... En, en, en, en Don Quixote verwacht iets. En dan, dan ineens komt daar die ezel met die drie boerinnen aan. En dan zegt Sancho, dit is Dolcinea ja. En dan zegt Don Quixote, nee, het zijn drie boerinnen. Ja, ja. Opeens is die... En dan, en, en dan, het is dus bijzonder... Sancho, Sancho is dus in het hele stuk de realist. Ja. En nu gaat hij een toneelstukje opvoeren. Ja, dat... Maar, dat, maar dat is dus in het tweede deel. Het tweede deel gaat allemaal over toneel. Dus dan gaat hij een toneelstukje opvoeren... En dan zegt hij dus, om aan, aan Don Quixote duidelijk te maken, dat dit Dolcinea is. Ja. Nou ja, dan speelt, uh, speelt uh, Don Quixote het toneelstukje mee. Maar dan zegt hij aan het eind toch tegen Sancho: Ja, maar dit zijn gewoon drie boerinnen. Ja, en dan maar, komt maar hij toch... zegt toch ook dat ze, dan, dat ze betoverd zijn door nee, de grote... Nee, en, en dan Bij... komt dus het grote tragische moment. Want dat is de manier waarop Don Quixote altijd de. Incongruentie tussen wat hij wenst en de werkelijkheid eh, met elkaar in overeenstemming brengt. Er is een vreselijke tovenaar ja. die hem er iedere keer van weerhoudt... om zijn, zijn, zijn wensen te vervullen. En dan zegt hij tegen Sancho, het is toch wel vreselijk... dat op het moment dat ik echt het grootste ideaal van mijn leven zal ontmoeten... dat er die verdomme tovenaar is die er niet alleen een boerin van maakt... maar ook nog een ongelooflijke afschuwelijke boerin... <lacht> <laughs> en de de, Dat is dus een enorme omkering. Ja. En daar zie je dus de schijn en werkelijkheid ook weer terug. Ja. Ja. ja, en zo komt dat de hele tijd. Ja, die schijn en werkelijkheid... Uh, de, wat, dit gesprek is over een paar minuten alweer afgelopen. Ik ga even, even vast vertellen aan luisteraars wat we daarna gaan doen. Want wij hebben nu gesproken over die edelman, hè, Alonso Quegana, die uh, de dolende ridder Don Quixote van La Mancha werd. Um, en wat ik straks met de luisteraars wil gaan bespreken... tussen 1 en 2, is als u nou eens iemand anders zou kunnen worden. Wie zou dat dan zijn? Stel dat u bijvoorbeeld een dagje, of veel langer, in de huid van iemand anders zou kunnen kruipen, voor wie zou u dan kiezen? Nou, dat is dan misschien niet een dolende ridder, maar misschien een bestaande persoon. Dus wie zou u wel eens een dagje willen zijn? Daar komt het eigenlijk op neer, of, of een langere periode. Uh, 0800 1121, als u wilt bellen, 0800 1121. Als u wilt mailen, kan dat naar kazaluna.ncv.nl en als u wilt twitteren, hashtag Kazeluna. Ik wijs ook nog even op onze website, kazaluna.ncrv.nl. Morgen, dan kunt u al de podcast van dit gesprek downloaden. Of, uh, uh, uh, uh, nou ja, daar kunt u naar gaan luisteren. En uh, meneer Dommering, nog, nog heel even over, over dat boek. Hè? 1100 pagina's ongeveer in deze vertaling. Hoe vaak, hoe vaak heeft u dit boek nou gelezen eigenlijk? Nou ja, uh, één keer erg goed. Want ik heb het, uh, ik heb het uh, uh, moeten voorbereiden. En dan moest ik het iedere keer in mijn... Uh, Kwakkelijk Spaans uh, uitleggen wat er in die hoofdstukken was gebeurd. Dus ik ben er vrij intensief mee bezig geweest. Ik uh, woonde aan een, uh, aan een pleintje achter dat, uh, de Plaza Mayor in Salamanca. Dus u las het om, om Spaans te studeren? Ja, niet alleen, maar ook om dat boek te lezen. Ik dacht, het, het boek ging me ook steeds meer boeien. Maar ja, dat was dan zo. Uh, dat, dan, dan, dan kwamen de zwaluwtjes naar beneden, uh, kwetterend. En dan, zo tegen 6 kwam er een Roemeense. Een straatmuzikant uh, uh, uh, op een schorre uh, saxofoon. Uh, Klinkt wel uh, goed. Uh, uh, Iedere keer een, een melancholieke deun. Eindeloos dezelfde spelen. Ja, de, zo heb ik dat boek dus wel uh, in mijn hersenen gekregen. Maar dat ja. was één keer heel goed, daarna nooit meer echt helemaal door? Van, van begin tot afgelezen? Ja, af en toe stukken en ik heb er ontzettend veel overheen gelezen. Dat bedoel, dit. dit ik bedoel, als je in een beetje boekwinkel in Spanje komt... dan hebben ze een aparte boekenkast over Don Quixote. En dan koopt u weer wat? Ja, nou, dat heb ik een tijdje gedaan en dat is nu weer over. Ja? Ja. Want, want is er een boek dat, dat voor u uh, in de buurt komt van dit boek? Dat u, dat u net zo boeiend... Nou vindt zo ja, er zijn dit... natuurlijk heel veel boeken, maar... het, het, het, het is, uh, ja, in Nederland niet, maar voor, voor, voor de, de grote schrijvers... en dus waarschijnlijk ook voor multatuli. Uh, maar Thomas Mann noem ze allemaal maar op. Alle, alle cijfers zijn op een zeker moment door dit boek aangeraakt. En juist ook door dat, dat bijzondere thema: uh, van wat is nou eigenlijk de werkelijkheid? En ook, uh, ook de psychologie van het boek en de tragiek van Don Quixote. Ja. Die uiteindelijk zijn ideaal niet verwezenlijkt. En ook in het tweede deel zijn er hele tragische scènes dat die eigenlijk helemaal weggevaagd wordt. Ja. En uiteindelijk gebeurt het ook, want hij gaat gewoon dood. Ja, en dan sterft hij dus weer niet als Don Quixote, maar weer als. De Edelman. Kigana. Dus zijn oorspronkelijke identiteit in de werkelijkheid. Het is rond. En die historicus die dus dat boek over hem heeft geschreven dat is die Arabische historicus die verdwijnt dan ook. En die zegt ook aan het eind: Ik bestond voor Don Quixote. En, en wij bestonden voor elkaar, maar als hij er niet meer is, ben ik er ook niet meer. Nee, en wij zijn er ook bijna niet meer, want Radio Bergei komt eraan. Ja. Dus echt bedommering, ik dank u hartelijk voor, okay. uh, voor dit verhaal over Don Quixote. En ook nog even over Geert Wilders in het begin. Ik noem nog even het telefoonnummer van mensen die nu al willen bellen... over uh, de persoon die ze zouden willen zijn. Uh, 0800 als u wilt uh, mailen, kazeloenen, ncv.nl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 Volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Nou, Petra, zeg het maar. En, weet, weet u nog, gisteren. Ja. Toen voeg ik zo abusiefelijk. of ik uh, het leukje even open moest doen. Op en die... nou wil jij weer in het luikje kijken. Nou, ja, ja. En... Want jij vraagt je ernstig af of ze er nog zitten. Ja, het is al een soort dwang. Je kan het bijna niet uh, ja, bedwingen, ik... hè? Ja, ik nou, ik zou zeggen, ga maar even kijken dan. Ja, ik doe het luikje open. Op, eh? En... Ja hoor, ze zetten dan nog. Ja! En luikje je weer dicht. Ja! Oké. Okay. Radio Berg, -Eijk. het radiostation voor Berg. Dames en heren, u weet ongetwijfeld toch dat wij een uh, tijdje terug in de studio uh, van uh, Radio Berg te gast hadden, mevrouw Leermakers, die uh, zich gestort he heeft op de zogeheten palliatieve zorg. Het is de palliatieve zorg, ja. Wilt u iets zachter praten? Neemt u mij niet kwalijk. We zijn namelijk uh, op reportage hier bij uh, een van de hospies uh, van de Vereniging voor Palliatieve Zorg. Kunt u, mevrouw Leermakers, nog even voor de luisteraars... Uh, vertellen wat palliatieve zorg precies is? Uh, ja, de, de vereniging Palliatieve Zorg Bergijk ja. is, is eigenlijk een vereniging met 243 damesleden. Ja, vrijwillig zijn die. Hè? Vrijwilligers die zich ten doel hebben, hebben gesteld om ja. de, de laatste dagen weken van een stervende mens in ja. Bergijk... zo optimaal mogelijk te doen verlopen. Ja, ja. Helemaal omdat het gebleken is in onze, in onze jachtige maatschappij... dat vaak familie en, en vrienden en huisgenoten last hebben... van, van sterven de mensen in de sociale omgeving. Ja, dat ze dat liever weg hebben. Vaak, maar mensen hebben daar wel vaak een probleem mee. Ja. Ja, dat ze wel willen, maar niet kunnen wegens ons jachtige bestaan. Ja. En dan hebben wij het op ons genomen om onze huizen open te stellen... om mensen bij ons thuis te laten sterven. Ja, eh, nou zijn we in een van de... Uh, talrijke hospice die uw vereniging rijk is. Uh, uh... Sst, meneer Spoorweg, ik verzoek u nog meer om even Zachtjes, eerbied te betrachten. Ja, uh, dat is misschien een uh, wat uh, impertinente vraag... maar zouden wij uh, even na de stervende kunnen kijken samen? Ja, natuurlijk, want ik vind het ook geweldig dat Radio Bergeijk... media aandacht geeft aan onze... Mooie vereniging. Ja. Ik verzoek u nogmaals om Zachtjes. stilte en eerbied te betrachten. Ja. We gaan nu de kamer in van mevrouw Lisbeth Houweling. Houweling, oh, die ken ik. Lisbeth Houweling. En zij is terminaal. Ja. Ze... Dus ik doe nu de deur open. Ja. En wees u vooral voorzichtig met uw apparatuur. Ja, mag ik wel vragen stellen aan mevrouw Houweling? Ik bepaal even haar toestand. Ja. En dan kijkt u even naar mij. Ja. En als ik drie keer naar u knip oog... Ja. kunt u proberen in contact te komen met de terminalen. Ja. Zo. Dag, Lisbeth. Hier is mevrouw Leermakers. Ik heb hier Toon Sporenberg bij me van Radio Bijgeijk. Die maakt een reportage over het mooie werk in de hospice. Dag, Toon. Dag, mevrouw van Houwingen. Ik ken jou nog wel, Toon. Ja, ik ken u ook nog wel. Gaat het goed met u? Ja, hoor. Gaat wel goed. Heeft u het een beetje naar uw zin neer? Nee. Jawel, dat heb je wel, Lisbeth. Nee, ik wil naar huis. Nou. Ja, dat u, zal wel gaan. Meneer Spoorberg, u moet begrip hebben... Ja. Voor het feit dat terminale mensen op het randje van genezijde... Ja. vaak niet echt goed meer weten nee, ze wat gaan. ze van iets vinden. Maar ja. u ziet aan haar rustige ademhaling dat ze het hier geweldig heeft. Ja, ja. Dat is heel mooi om te zien. Nou, Lisbeth. We gaan nu de kamer uit en we laten je rustig sterven. zelf met je proces verder sterven. Ik wil naar nou huis. Natuurlijk. Straks kom ik weer... Met je wortelsap. Het is eigenlijk wel mooi dat iemand dat naar huis noemt, hè? Het doodgaan. Ik wil naar huis. Ik wil... Dat is natuurlijk een... Ex... Is beeldend Ik schiet gewoon Tom. eigenlijk gewoon weer vol bij... Tom. Ja, mevrouw Holling. Oh, Ik je wil naar huis. Nee, we gaan ja. nu de kamer uit. Maar... Je gaat ook naar huis, hoor, mevrouw van Holling. Je wordt gehaald. Juist. Tom. Ja. Ik wil naar huis. Ja, precies. Goed, we gaan de gaan kamer uit. even uit het wort. We Toon. Hebben... Hebben... Ja, dag, Liesbeth. Dag, Lisbeth. Ik kom straks weer bij je kijken. Ik wil liever niet hier blijven. Ja. Goed, nou... Ja, ik, ik heb het gezien. Nog dus. even op de gang. U ziet, Begrijpt u wat het mooie is aan dit ja, werk? Ja, ja, het is echt mooi om te zien hoe ze daadwerkelijk sterven. Ja. De, de sereniteit van de stervende mens. Ja, dat vervult het mij ja. altijd weer van een soort van binnenuit genot... Ja. dat ik dit nog mag doen voor deze mensen. Ja, het zal genieten voor u. Niedig nou, het gewoon. echte geniet is natuurlijk het moment zelf. Ja, dat, wat, dat, dan gebeurt er iets bijzonders, hè? Nou, ik vergelijk het wel eens met een denkbeeldige hand... die over een levend lichaam wordt gestreken. Ja. En daar waar de hand geweest is, is het lichaam veranderd in dode materie. Een ja. pop. Ja, ja. ja. Nou, het is, uh, ja, je kunt natuurlijk niet alles uh, uh, bereiken. Het zou natuurlijk heel mooi zijn geweest als we zo'n moment uh, konden meemaken. Maar wacht even, wacht even, mijn triller gaat. Ik moet even terug naar uh, Lisbeth. Meneer Spornberg, ja. uh, ik zou u willen vragen om nu het pand te verlaten. Ja. Er uh, gaat iets gebeuren. Goed. Ik moet even weg. Jongens, uh, ik Goed, moet weg. Lisbeth gaat. Lisbeth gaat. Liesbeth gaat. Succes ik wil met. daarbij zijn. Jongens, ik wil daarbij zijn. Aan de kant. Oh, Liesbeth gaat. Oh, Lisbeth gaat. Oh, Lisbeth gaat. Meneer Spornberg, dag. Ja. Dag, u vindt het wel, hè? Ja, ik. Uh... Jongens, warm water, uh, doeken. Oh, ze gaat, ze gaat. Dag. Ja. Radio Bergeik. De Barbie van de Mond. En doodletokio, dit is Jeroen van Bokstel... met natuurlijk een van zijn fameuze spelletjes op Radio Bergrijk. En het langlopende spelletje is natuurlijk weer de baby van de maand. De baby van de mond. En hier tegenover mij zit de trotse... Nou ja, laat ik maar niet meteen zeggen trotse moeder. Er zit in ieder geval weer een moeder tegenover mij. En als die hier niet zo zit, dan zou ze ergens anders zijn. Want het is natuurlijk niemand minder dan Cecile van Bohemen. Hoi, Cecile, Ik zeg dokio. Hey. <laughs> uh, we zijn hier uh, voor de baby van de maand. Uh, je hebt je baby meegebracht. En Cecile, hey, dokio. Ben jij blij met je baby of ben je blij met je baby? Ja, het uh, is een hartstikke lief kindje. Ze huilt heel, heel weinig. Ze haalt echt Nou, Oké, pak hem even uit. Zet hem even op tafel hier. Er komt nu een. Oh, dat is een mooi reiswiekje. Oh, het is eigenlijk geen reiswiekje. Het is meer een Heijn-tas. maar dat heeft niks. Oké, Oké. pak hem even uit. Leg hem op tafel. Ja, hoor, daar is die Toeledokio. Dit is. Ja? En hoe heet ze? Christel. Christel? Ja. Toeledokio zeg eens. Je kan nog een beetje zien van de pomp, maar dat trekt allemaal bij. Ja, is een soort feesthoedje zit er ook, van de vacuumpomp. Ja, maar... Zit er nou elastiekjes omheen of zo? Nee, dat... Wat trapt er wel aan, Ik was eigenlijk ongewenst zwanger. Ja, dat kan ik me van voorstellen. Toen doet het ook, joh. Ik had dus wel een spiraaltje ter bescherming. Ja, maak je nou het wakker. Maak je nou het wakker. Nou, Nee, niet, niet, niet zo hard schudden, dat is niet goed. Oh, oh dat is helemaal goed, de baby. Nee, dat zie ik zo ook wel, maar wat is er mis mee? Ik denk dat ze honger heeft, of dat er misschien een veiligheidsspel... Eh, Ach, zat verdomme. er nu maar weer in, hey, in maar, de tas. Maar, maar Cecil, dit je heet Baby van de Maand. Weet je waar in je nou mee gedaan hebt? Ja, dat, dat... Denk je dat je kans maakt? Maar ik denk het, is, het niet namelijk. Het, het is een heel is het... lief kindje wel. Nee, die baby is niet goed. Dat ziet er leuk, die baby is niet goed. Nee, maar dat. dat uh, Pfft, kan hoe nog haal nog jij dan in je botte hoofd om met. Ik kan nog dit naar baby van de maan te komen? Maar... Ja. Mag... Nou, pak goed, je baby ik maar dan weer in. Doe weer in de tas. Doe, doe Christopher maar weer in de tas. Nou. Ja, het is live, dames en heren. Jeroen van Bokstel, baby van de maand. En het gaat natuurlijk wel eens mis. Tedje, geef even een glas water of zo. Wat is niet? Kan iemand die Ronald bellen om erop te halen hier? Dat, ik wil niet dat hellen. In de middag, blijft zitten. Dank Mijn naam is uh, Pierre van Eerstel. Hier tegenover mij zit uh, iemand die u al een, uh, niet geheel onbekend is. Het is Theo van Deursen, een rasechte uh, begrijkenaar. Uh, Theo, jij komt hier omdat je een bepaalde ervaring met ons wilt delen. Ja, ik heb een hele bijzondere ervaring mee mogen maken. Dat is namelijk het volgende. Ik was naar een evangelisatiedienst geweest. En die evangelisatiedienst die werd gehouden door Jos Brink, die ook wel bekend is van radio en televisie. En die had als thema zaaien en oogsten. En daar was ik heel diep van onder de indruk. En na die dienst was er ook nog gelegenheid voor een kopje koffie en thee. Dank je wel, Theo, dat je ons deze ervaringen mee wil delen. En we wensen jou heel veel geluk en levensvreugde... met het zaad en het oogst van Jos Brink. Ja. Graag gedaan. En oh ja, Anja van der Maten speelde de hobo. Ach, daar was er ook nog bij. Ja. Om 18 uur 45 uur. Kun je nagaan. Dat was een geweldige bijeenkomst. Ja. Die bijgewoond is door Theo van Deurzen, die daardoor bijna een ander mens is geworden. Ja. Spreekwoordelijk. Ja, bij wijze van spreken, ja. Dankjewel, Theo. Ja. Saaien en oogsten. En dat maak je dan een ander mens? Ja. Dankjewel, Theo. Ken jij hem ook van radio en televisie? Ja, natuurlijk. Wie kent hem niet? Ik wist overigens helemaal niet dat Jos Brink een poepflikker was. Ik had geen idee. Geweldig. Ja. Nou, dank je wel, Theo. Ja. Dus als u ook wil luisteren, hij is geen heilige homoseksueel. Ga naar de Zaaien- en Oogstenbijeenkomsten met Hobo. Hoe laat was het ook alweer? 18:45 uur, uur, En hoe heet dat meisje van Hobo? Anja van der Maten. Lelijk dat hij was... En die poepflikker stond ernaast. Een poepflikker. Geweldig. Dus dat was een bijzondere ervaring van Theo van Deursen. Ja. Nou, dankjewel, Theo. Ja. Ik ga nu naar buiten, namijmeren. Hmm. Hier volgt een bericht voor Gierweek 701. In Lommel is onlangs aarsmijt geconstateerd door de veearts. We vermoeden dat de aarsmijt uit België via de transporten is overgedragen. Vanwege zeer groot besmettingsgevaar voor de eigen aars... wordt u verzocht de gier aan te bieden op de verschillende KCA-terreinen in afgesloten tonnen. <middels> Berg. Eik.